De Russische diplomaat Dmitri Borodin, die in oktober werd gearresteerd in Den Haag, heeft Nederland verlaten. In een tweet zegt hij dat zijn vertrek niet geheel vrijwillig is. Van wie hij moest vertrekken laat hij in het midden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag wil niet op de kwestie ingaan. Een woordvoerder wil alleen bevestigen dat Borodin Nederland heeft verlaten. De inwoners van Kroatië hebben in een referendum tegen het homohuwelijk gestemd.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 Oekraïnse nationalisten gingen ook de afgelopen dag weer massaal de straat op. Ze eisen het aftreden van de regering van president Janukovych omdat hij het samenwerkingsverdrag met de Europese Unie niet wil tekenen. De demonstranten hebben een deel van het stadhuis in Kiev bezet. Een reuzenpanda, die in augustus werd geboren in een dierentuin in Washington... heeft een naam gekregen, Bao Bao. In de mandarijn betekent dat kostbaar... Het vrouwtje kreeg haar naam via een internetverkiezing. Het publiek kon kiezen uit vijf traditionele Chinese namen. In totaal brachten ruim 123.000 mensen hun stem uit. Bao, Bao is pas de tweede panda die in Washington in gevangenschap wordt geboren... en die langer dan een aantal dagen leeft. Het weer, vannacht zijn er steeds meer opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 1 graad. Hier en daar kan het mistig zijn. Overdag geregeld zon en het blijft droog. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom bij de Echte Jallen, De Radio Show van Poon. Mijn naam is Jan Roos en ik, ja, ik ben opgestaan uit de dood. Ongelooflijk, een wonder. Mijn naam is Jan Eemskerk. En jij leeft nog. Het beeld bij het geleid heb je niet op echtejannen.nl, want er is weer iets mis. Maar op poot.tv en dan moet je naar beneden scrollen. En daar heb je een uh, bakje en als je erop trikt. Dan uh, zit je op de stream van Echte Jannen. Of je gaat gewoon naar de stream van radio1.nl. Maar ja, waarom zou je eigenlijk naar ons kijken? Want het is radio, dus ja, je kan gewoon in je radio aanzetten. Dus, maar zoek het er in ieder geval uit. Oh ah, ja, de hashtag op Twitter is natuurlijk Echt die Jan. En je kan natuurlijk uh, met al je meningen vragen en opmerkingen bellen... met de Echt Jan een voicemail. En ja, dat is 063 3x0 uh, Ja, dan denk je, waarom zegt hij dat nummer zo vaag? Nou, omdat we eigenlijk toch niet afluisteren. We doen er niks mee. Nee, 063 9009 of al je niet boodschappen. Maar waarom, waarom noemen we het op en gebruiken we die? Ah, dat is goed dat je dat vraagt. Dat is omdat de roep om interactie met het publiek is vrij groot. Dat vanavond. En uh, wij doen net alsof we al dus reageren op het publiek... terwijl we in werkelijkheid niet reageren op de voicemail. Maar... Zeg nog, we luisteren hem niet eens af. Ja, nou, gaan we, we verder. Fijn. Echt Jan, het ben je als het ben niet, dat is genetisch bepaald. Dus kom je erachter dat onze veiligheidsdienst, de AIVD... inbreekt op de servers van internetfora... en de gegevens van alle gebruikers verzamelt. Maar zeg je dat er geen probleem is, omdat dat nou helemaal mag van de wet. Zoals minister Plasterk, dan ben je ontzettend Johan Jan. Dat dacht ik wel, jammer. laten we nog even kijken we deze week nog meer een Echte Jan of, of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Jan, of Johan. Ja, ik kan zeker niet ontbreken deze week. Uh, de jongen. Uh, ik, ik kan veel beter. Ik moet eigenlijk gewoon over mijn dingen praten. Over wat ik kan en wat ik doe. Ik ben... Eigenlijk op het toppunt van mijn kunnen. Freek de jongen was natuurlijk al verschrikkelijk als het morele kompas uit de broekzak van mijn opa. Maar we zijn hem nu dankbaar. Want met zijn optreden bij Paul Witteman heeft hij de hele babyboom generatie opgeblazen en begraven. Want deze mensen ja, die de voeling met de werkelijkheid totaal verloren zijn en leven in hun eigen droomwereld. Allemaal prima natuurlijk. Maar vanaf Freeks Valen is het stokje definitief overgenomen door de gener nieuwe generatie Jan. Ja, ja, echt. Het is afgelopen met de babyboom-generatie. Eh, dus Freek, bedankt. En rust zacht. Weet je wat ik altijd zo zielig vond met Freek? Nou... Hij heeft die vrouw, hè, die Hella, En daar is hij al zijn hele leven een beetje mee. En die maakt dus al die gekke pakjes die hij altijd aan had ja. op die shows van hem. En Leuk. Dat is vind ik voor iedereen zielig die dan een vrouw heeft waar je erg veel van houdt. En dat je dan niet durft te zeggen van... Schat, ik hou van je. Maar pleur op met je kabouter clown pakken... Dat kan helemaal, dat heeft hij nooit gedaan en daarom vind ik het ook wel weer een schat. Nee, maar dat, dat optreden bij Pauw en Witteman, wat, daar zag je zo'n beteuterd mens en dat is ook zo in nou die generatie. dat ze kunnen. Dat ja? zou wel waar kunnen zijn ook. Ja, goed. Goed. In ieder geval enorme Johan. Ja. Uh, Fred Teven. Ik moet me niet bemoeien met individueel lopende strafzaken en nu al helemaal niet omdat ik uit de media heb begrepen dat ik moet getuigen in zo'n strafzaken. En dan is er maar één plaats waar ik dat moet uitleggen bij de rechter. Ja, de klein fighter Teven moet komen getuigen in de zaak van de corrupte VVD'er van Rij. En waarom moet hij daar komen vertellen wat hij heeft besproken? Omdat de opname van het gesprek dat hij met Faija had over de telefoon is verdwenen. Nou ja, ja, ja, niet verdwenen. Het is zomaar niet opgenomen omdat er een stroomstoring een was. Een stroomstoring. Dat maar Net op het moment dat de staatssecretaris nou, even ja. babbelt met de verdachte valt de stroom uit. Nou, nou ja. Freddy Boy, we geloven er helemaal. Bye. Geen... Helemaal geen reet van. Nou, wat een prachtige. Net op dat moment de stroomstoring. Maar goed, uh, ik, ja, Fred, uh, Fredje even gaat er wel mee wegkomen, kan ik je nou al vertellen? Ja, nee, want je uh, denkt toch niet dat hij straks daarheen gaat en dan gillend gaat bekennen voor de rechtercommissaris? Dat ja, inderdaad, ik heb die man advies gegeven, die van Rij, over hoe zijn kandidaat burgemeester van Ruimont moet worden. Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Daar ging dat gesprek over. Tuurlijk heb ik dat gedaan. Ik beken nee, dat het zo gaat. Hij is wel weer een echte Jan. Ja. Nou ja, goed. Oh, leuk, Gordon! Dat we een Chinees die op het podium komt. niet nummer 39 uh, met reis als grapje kunnen betitelen. dan denk ik, jezus, waar gaat dit heen? Oh, Gordon, dat klinkt natuurlijk als een hardnekkige huidziekte. En dat is het natuurlijk ook. Want de eerste dicht van Nederland. Ja, die, die, die heeft er heel wat stof op doen waaien. met zijn slechte grappen tegen een Chinees bij. Je. Holland heeft geen talent. Links-Nederland die kon weer eens gillen dat we allemaal slecht zijn en racistisch. maar een pluim op doet van de valsingende psoriasispoot. Want hij heeft tenminste niet gelijk zijn excuses gemaakt. En dat is dan wel weer oké. Okay. Maar uiteindelijk ook weer wel. Hoor. Ja, maar het is zo'n Nederlands om dan iets te roepen. En dan, als het dan even niet mee zit, dan zeg je... oh sorry hoor. Dan vind ik je zo slap. Okay. Wees dan gewoon een valse nicht. Ja. Weet je wie ik ook nog heb? Mark. Rutte. Ja, die uh, afwaardering die is natuurlijk uh, teleurstellend. Ja. Uh, we verwachten geen uh, grote gevolgen nee, voor de rente. Nee, nee, Wat dat betreft doet deze ratingbeslissing ook niets af. aan. Nee, de... nee. niks uit het handje. <laughs> ja. Goed doorlopen, mensen. Ja, ja, ja, die, kwarkie, die, ja die, die, die, die die pakt alle positieve cijfers bij de ballen om aan te tonen... dat zijn gruwelijke beleid geen gruwelijk beleid is, maar juist een heel goed beleid. Nou ja, in, in ieder geval als de triple-E-rating kwijtraakt, Jan, dan ineens is er niks aan de hand. Niks terwijl ze aan de hand. daar al jaren bang voor zijn. Het is een gedraai, het is een gedoe, het is... Niks dichter aan knullen, 2. Mark, verlos ons alsjeblieft van jezelf. En wel snel. Nee, maar het is dat niet te geloven? Ja. Nee, maar. Nee, ja, nee. ja dus Je loopt jaren Vorige te week was jij nog ziek. We moeten de nou, triple Zij moeten ja. bewaren. Nee, we maar. moeten hem behouden. En dan is hij weg en dan zeg je. Nou, niks in al. Nee, en wat ook nog was, dat vorige week was de, zou de economie met 0,0001% groeien de komende 20 jaar. Jeetje. En weet je wie dat komt? De Mark! Ja, dat geweldige beleid van het kabinet Rutte. Mark Rutte is een. Nee, nee, nee. It goes without saying. Ja, ongelofelijke Johan. Echte Jan, of Johan, nee. echte, Jan, of ja, ja, ja. echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, Jan, of Johan. Ja, voor ons kunnen ze niet beweren dat we niet aan culturele diversiteit doen bij de echte Jan. Want voor de tweede keer in drie weken schuift er namelijk een Marokkaanse hoofdgast aan. En voor de tweede keer een schrijver. Uh, hartelijk welkom, Abdelkader. Banali! Hm, Dank je wel. Um, ja. ik, ik moet alvast uh, uh, een waarschuwing uitdoen. Dat heeft niet per definitie mee te maken dat je Marokkaans bent. Want ik zou het ook bij een Chinees doen. Of, een... of bij iemand uit Congo. Wat of, ga je doen? Of, nou, ik... Kijk, ik heet Jan Dat is gewoon een Nederlandse naam. En een buitenlandse naam ga ik altijd heel gek uitspreken. Oh, dat... Ja, dat is heel... Het ja. Ja, is een beetje flauw. Sprak benali... hem hartstikke goed uit. Ja, ik wil ja? zeggen. Ja, maar, ja. ja. Nee, je... Ja, je sprak hem maar, gewoon uit zoals hij uitgesproken moest worden. Gewoon doen. Abdelkader Benali. Ja, dat doe je hartstikke goed. Super. Ja. Hé, hey, Abdelkader, vind je het goed dat we dat een beetje afkorten? Nee, je gaat niet Abbie zeggen. Nee, dan nee, nee, heb ik een plus. Uh, ik zat te denken aan Abdel of meneer Benali. Je mag, mag, mag, mag Abdel zeggen. Dus je kan dat, dat zou ik heel aardig vinden. Zeg tegen ons. Je mag Abdel zeggen. Ja, en zeg, tegen ons gerust, Jan. Dat is ook niet de, de ja. De lading. Ja, nee, dan. maar het, het voelt wat formeel om de hele tijd. Ja, Helemaal ja. goed. Oké, okay, dankjewel. En zeg, Abdel, ja. we gaan het eerste blok doen, want de actualiteiten... en daarna nemen we even door ja, alles wat <laughs> met jou te maken heeft. Nou, dat gaat natuurlijk over je boek Bad Boy... en over, over het vreselijke land waar we in wonen. En, en, en, nou ja, je kent het allemaal wel. Maar we doen eerst even de actualiteiten. Eh, want, nou, de Pieter-discussie heb je natuurlijk ook wel meegemaakt. God... Ja. God, ik hoop dat we snel verlost zijn van, van de zwarte-piet-discussie. Uh, maar nu vindt Lodewijk, als je onze minister ontspoort. Ja, en, en wat vind jij zelf? Is het niet een beetje te klauwen gelopen? Nou, het is nog niet, ge, het is nog niet hard genoeg ontspoort wat mij betreft. Ik vind dat, uh, dat, dat je die discussie niet uh, stevig en, uh, en, en lang genoeg kunt voeren. Want uh, het gaat toch ook wel over wel, in, welk, in welke samenleving leven we? Kunnen we rekening met elkaar houden? Uh, er zijn mensen die zich storen aan, uh, aan de figuur van Zwarte Piet. Het zijn om historische redenen. Het zijn omdat ze een vervelend figuur vinden. Het zijn omdat ze een jeugdtrauma hebben overgehouden. Nou, als die mensen daar iets van vinden. En andere mensen vinden dat vervelend, nou ja, euh, dan moet het maar. Ja, uh, leuk, Abdel. Maar je zegt het kan me niet <tot> lang genoeg duren. Ik, uh, we gaan toch niet naar Sinterklaas door met een gezchen. Ik denk open. het niet. Ik denk dat het na 5 december helemaal afgelopen ja, dus is. Want we leven, jaar, we, leven, we leven wel in Nederland. Ja. Het uh, hol is Holland stilstaan. Helaas. Wat ik niet helemaal begrijp is dat dan het hele uh, slavenverleden erbij wordt getrokken. En dan denk ik. Begin daar dan over? Wel dan kan je twaalf maanden per jaar over zeiken. Een zwarte Piet, ja, dat zakt zo weg hè, als hij weer naar Spanje gaat. Ja. Trouwens, ik te ja. vertellen, hij gaat hem niet naar Spanje. Daar ja, staat hij, toch? Nee, nee. Dat, oh, nee. Daar is het is nu heel laat, hè? Je niet een premmetje doen nu. Het is nu al 12 uur geweest, hè? Als de killetjes nu niet in bed liggen, dan bekijken ze het ook maar. Ja, kijk, de tyfus dan ook maar. Maar ja. wil ik zou je even vertellen, hij gaat hem niet naar Spanje, joh. Nee, het, het zijn blanken die zijn gesminkt. Het zijn helemaal geen negers, joh. Mm -hmm. oh, dat, dat wist ja, je? ja, dat bericht heeft hem ook bereikt. Oh, okay. ja, joh. Hey, maar maar vind, je niet, vind je niet dat het een beetje uit de hand gelopen is? Want uh, nee, ik, nee. Ik, ik heb me er heel erg mee bemoeid in het nee. begin. Kijk, het is heel simpel. Uh, uh, wat uh, 25 jaar aan gesubsidieerde antidiscriminatieorganisaties... niet voor elkaar hebben gekregen... hebben een paar activisten wel voor elkaar gekregen. Namelijk het thema racisme en etniciteit bespreekbaar gemaakt... Nou, dat, dat vind ik winst. Bespreekbaar, dan ben je beschreeuwbaar dan. Nou ja, goed, maar dat is de, dat, dat, dat, dat, over de toonhoogte kan je discussiëren. Maar het is nu eenmaal zo in Nederland... als er geschreeuwd wordt, dan wordt het serieus genomen. Ja, maar uh, ik vind het een beetje... want ik heb een beetje teruggetrokken uit de discussie... want ik wil best een discussie erover voeren. Ja. Maar de ene kant, uh, de, de, de anti-zwarte pietengroep, die zeggen alles wat wit is is slecht. Ja. En uh, de andere groep zegt: "Nou, dan flik je toch op, stinknikker." Ja. Uh, en dat is een beetje ja. zeg maar ja, de, de, die die het stemmen, gesprek ja, voor. Ja, ja dan die, ben ik er dan ben ik een beetje zat, je, je, zult altijd, je zult Die zullen natuurlijk altijd die altijd individuen hebben die die die gaan schreeuwen en en en die die die die willen polariseren en die gekke dingen. Maar de, de, de, de gewone de gewone Nederlander krijgt dat nu wel mee en ja. en prima. Ja, en jij bent uh, tegen. Ik, ik ben niet tegen, maar ik vind wel dat als mensen daar aanstoten aan, aan, aan uh, dat, dat, dat, dat daarna geluisterd moet worden. Ja, maar dus als een minderheid niet gaat bepalen, dan. Vind, palen, van dan, dan, dan uh... Nee, maar we leven in Nederland. We leven in Nederland. Nee, in zo, in maar... Nederland hebben minderheden heel veel te zeggen. Ja. Homo's hebben veel te zeggen. Ja. Uh, uh, jongens met blauwe ogen hebben in het weekend in de stadions veel te zeggen. Iedereen komt, mag een keer aan de beurt komen. Nou ja, de hooligans hebben wat te zeggen. Uh, elke minderheidsgroep in Nederland kan iets claimen. Nou, en ik krijg je komen dat we hier vanavond aan ja. gaan doen. We gaan even verder met de AVD. Als, als, jij, als jij morgen besluit om een, een, een Janne-beweging te beginnen... en je doet een polemisch stukje met Paul Witteman... heb je ook wat te zeggen? Een Janne-beweging? Uh, ja, ik, denk er ik, eens over na. Ik, Waarom ik, niet? Ik, ik ben de Ik ben de Janne-beweging. Oh, je hebt dat gedraagd, hè? Jij, ja. Eigenlijk wordt jij ja. bij Janne ook lelijk gediscrimineerd... als ja. je er bij stilstaat staat, staan, hè? Als je, erover, als je het wil zien... worden wij ja. lelijk, lelijk gediscrimineerd. Ik heb, ik, maar ik heb dat nog nooit gehad. Ik heb me nog nooit omdat ik, ik, ik nee, maar dat, niet Je loopt veel. ook zo ontzettend ik achter. Vertellen, ja, maar serieus, nee, je al, moet je, al, je toch gediscrimineerd al, voelen. Dat is normaal. Een, een iedereen, neus, voelt zich, iedereen voelt zich... Voor uh, mijn man niet gediscrimineerd. Nou, dat vind ik maar stom. dat komt misschien ook wel omdat ik... Uh, nee, maar dat vind ik ja, tot, tot, tot, laten we zo zeggen, tot het hogere volk behoor. <laughs> he? Of mag je er niet zeggen tegenwoordig? <laughs> Mag je dat niet? Die nee, zijn ook gediscrimineerd. Ga je ah, de pleurs? Ga door met het andere onderwerp? Nee, de, ja, nee, goed. Waarmee. We gaan het er vast nog even over hebben. Ik, ik denk Zij dat we iedere we, keer over de zwarte pieten. Dat we gigantische stappen gaan nemen. Gaan ja, we gaan, gaan, gaan een grote stap voorwaarts voor ja. zetten. Nou ja, voorwaarts dat weet ik niet zeker, maar wel grote stappen. Hé, hey, uh, Abdel, uh, de, de AVD uh, hakt dus ook. Hè, dat hebben we nu gehoord van de week uh, via de NRC en verzamelt gegevens van mensen die helemaal nergens voor worden verdacht. En uh, lijken ook samen te werken met de NRC. Nou. Heb je er nog iets over te zeggen? Ja, wij worden ook een beetje NEC-hek en afluisteren. Nou, Mooi, een beetje ik, hoor. Maar ik, ik, ik, ik heb, heb iets nieuws iets nieuws Ik heb natuurlijk de naam van een terrorist voor Amerikanen. Dus ik, ik weet dat, ik, dat ik, als ik naar Amerika ga, dan word ik gescreend. Ja. Dat, omdat ik die naam heb. En de, wat gebeurt er als ik naar Amerika ga? kan ik altijd meteen doorlopen. Ik ben namelijk al gescreend. Ja, ja. Maar dat is toch geen enkel ja. probleem of wel? Of dus, je... dus, dus, dus, dus werkt die screening mijn voordeel? Maar het is natuurlijk vervelend natuurlijk wel dat ik erachter kom dat ze heel ver kunnen komen. Dat ze, dus heel veel, dat ze dus dingen kunnen weten van je die je misschien zelfs voor je eigen partner of, of mensen om je heen uh, uh, uh, uh, geheim houdt. Hoe, Hoe bedoel, je bedoel je dat eigenlijk? Dat je vreemd gaat, dat heb je daarover. Uh, niet, dat je, niet, dat je, niet dat je vreemd gaat, ik ga niet vreemd, maar dat er e. dingen Tuurlijk. zijn die je, die je privé oh, oh, oh, oh, oh. houdt. We hebben elkaar toch wel anders gehoord, Ja. Zo'n enorme rokkenjager. Echt waar? Ja, ja. Dat wist ik echt niet. Nee, maar zeg zo. Oh. Ja. Maar eh, eh, luistert je, want dan zeggen we... Ja, ja de... vrouw luistert gewoon mee. Oh, Praat het mevrouw, mevrouw benauwt niks aan het handje, <laughs> nee, hoor. Uh... Het is rock. Nee, zo'n rokje. Een, ja, een, een, een monogame als een zwaar. Een monogame rokje. Niks aan de handje, hoor. <laughs> nee, maar, hey, shit, maar dat even. <laughs> hoe, hoe weet je dat dan? Want je, je zegt, nah, je zweet er meer. Ik weet het weten meer Ik vind het raar. Na 9-11 ben ik een paar keer... En de Verenigde staat gegaan en dat was altijd het fluitje van een cent, terwijl je weet. Dat er nou als je, je determineert eigenlijk. Ik, de ik determineer een makkelijk beetje op basis van. Dat, dat van dat de... ik, ja, precies. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat kan niet kloppen. Daar moeten ze al gezocht ja, hebben. Dat vind ik gek. Ja. Je... Dat ziet ja, ja, Dat is gezonde argwaan. En, en nee, het gekke maar, is. Dat argwaan. die gezonde argwaan nu wel. Uh, nu wel uh, nee, maar ik voel me af, weet je iets? Nee, ik weet helemaal niet stellig vermoeden? Je weet nooit wat. Dat je tikken op de lijn hebt of zo. Nee, of dat mensen zeggen... nou. Dat zou maar uitmaken. Maar wacht, Maar ik weet wel van mensen die zijn benaderd door de nee, IFVDA om in moskeeën en in de Marokkaanse gemeenschap... Uh, en wat door zeggen een ze in Een handinspanddienst te wie? verrichten. AFJD. Ah, en die heeft gevraagd... Ja, een op... van mij uh, is wel eens benaderd geweest... door een man met een tasje. En in een tasje had hij haar dossier. Een man met een tasje? Ja, ja. Van, Hoi. Ja, het was een man in een regio als een tasje. Echt, koude oorlog. Maar, We weten dat je seculiere Marokkaanse bent... en je zit goed in de Marokkaanse gemeenschap. Kan je voor iets voor ons betekenen? En, en dat heeft ze niet gedaan? Nee, heeft ze niet gedaan. Waarom niet? Ja, is ik, er, ik, ik, dit, dat, dat, dat heb ik haar niet gevraagd, maar ik denk dat, nee, ja. met, dat Omdat ik ervan uitga dat dat iets met principes te maken heeft. Maar dat je, vraag besp je, dat je bespioneert je eigen mensen niet. Waarom niet? Als dat, als dat een aanslag kan <laughs> nou ja, voorkomen. Ja, misschien. Ja, ja, ja maar ja, dan moet je dus de hele dag gaan, gaan spioneren op mensen omdat er bij een instantie het geringste vermoeden is van aanslag. Nogal vermoeiend. Als jij jezelf en, wel door, door, door bergen trekken om overal <laughs> nou, bleke VVD-stemmers uh, te even, schaduwen? Als ik even een antwoord mag geven op je Doe vraag... Maar. God, wat ben je veel aan het woord. Ja, sorry. Als ik dus naar een kerkgemeenschap zou gaan... waar mogelijk uh, terrorisme uh, zou, zou vandaan ja, kunnen komen... Een geven? Er komt een Marokkaanse man op je af met een koffer en een regenjas... en die zegt, Roos, jij oude witte, witte seculiere dat je er bent... kan je niet eens bij die kerk van, van die Christen gaan kijken... of daar niet een bom ergens wordt ontwikkeld? Nou, uh, als ik daarmee de mogelijkheid tot een terroristische aanslag zou kunnen voorkomen... ...zou ik niet zeggen, nou ja, luister, ik, ik, ja, ja. ik ga niet mijn eigen maar, mensen bespioneren. De dat spion doen het voor het, voor, voor het geld oh, en ja. de vrouw. Nou, vindt, vindt nee, dat vind ik wel een uitstekende Dat kan allemaal ja. wel, maar je zegt net... Dat je Zoals gaat, de IVD is dus, voor mij wil, als er genoeg geld en vrouwen dan, dan, aan te pas komen... Het kan allemaal wel, maar, maar uh, jij zegt net, ik ga, ik, je gaat niet je eigen mensen bespioneren. Maar ja, ja. wat is dat dan voor loyaliteit dan? Ik zou, ik, zou niet, ik, ik zou niet zo snel. Ik zou, niet, ik, ik zou sowieso niemand bespioneren. Dus ook of, dan Marokkaners, of niet Marokkaan, niet, niet spioneren op mensen. Uh, de, de kans dat, ik, dat zij of ik aan een, dat wij een terrorist opsporen, is echt kleiner dan de kans dat ik de Staatsloterij vind. Dat zou wel fijn zijn trouwens. Dat zou wel mooi zijn, hè? Ja. ja, Maar de kans dat wij terroristen opsporen... met ons snuffelwerk in de Albert Heijn... en, en, en nee. de moskeeën en de buurthuizen is uh, niet hiel. Ah, oké. Okay. Hé, hey, uh, dat verhaal van, uh, van uh, Fred Teven en, en Van Rij. Hoe, hoe lang heb jij erom gelachen? Want ja. ik zo'n drie kwartier en ja, Jan een half het, uur... Nee, nee, nee. Ja, ik vind het ja. heel schuwelijk. Ik vond het echt heel akelig dat ze ja. zo lelijk ons gelogen worden. Ik kan het dus Nee, ja. Nee, maar even serieus. Hè. Hoe, hoe serieus neemt die regering ons? Dat dat ja, zou... Ik, ik vind, ik, zou het, het kunnen het, dat het waar uh, is? Ik, ja, ik, vind, ik acht het niet onwaarschijnlijk. Ik acht niet onwaarschijnlijk dat, dat dit soort dingen... Uh, dat dit soort uh, fouten moet willen uh, dat ongelukjes gebeuren. Ja, dat uh, kan me wel voorstellen dat het, uh, dat het gebeurt... en dat je dat later wat uit te leggen hebt... en dat je blij bent dat dat uh, pad voor jou doodloopt. Ja, maar, maar, maar denk je niet... Dat het wel heel erg uitkomt dat er dan een stroomstortje is. En dat er ook niet een updateje wordt gemaakt. En dat dat gesprekje zomaar... Met up. -ie. Dat is allemaal... Ik vind het ja. van een kinderachtigheid ja. dat je denkt van nou... Ja. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer cool. Als je dan toch staatssecretaris justitie bent, je gewoon zegt niks ervan. Ik ja. word niet getapt. De, de groenstorie. Groen Hé, hm. hey, 200 jaar uh, Koninkrijk de Nederlander, ben je ook zo trots? Nou, nee, daar heb ik helemaal niks mee. Nee, ik met, ook eigenlijk uh, met, niet. Met, met, met, met dat soort van eigenlijk uh, symboolpolitiek. En uh, kijk ons eens eventjes. Uh, de geschiedenis eigenlijk gebruiken om een soort van uh, neppe nationaal gevoel te creëren. Daar heb ik helemaal niks mee. En, ja, uh, dus je stond niet te juichen omdat die, dat, die, die, dat... Ja, die, die koning stapel, kwam toen aan kant land. Kant. En het heeft toch zeker nog wel uh, tientallen jaren geduurd... voordat die monarchie weer echt uh, werd omarmd in Nederland. Dus... Uh, ik, ik, ik, vind het, ik, ik heb geschiedenis gestudeerd en, uh, en wat, alle, wat in alle landen gebeurt, in alle culturen, is dat geschiedenis wordt gebruikt en misbruikt om, een, om, om, om bepaalde veranderingen tegen te houden of juist op gang te brengen. En, maar dit, dit, zit, dit zit wel heel erg dicht. Dit zit in het, uh, in het vakje. Wat had je had vroeger bij de NCV? Dat weg van de snelweg. Of van gewest o, tot gewest. Oh, ontdek je plekje. Van gewest tot gewest. Folklore. Oh, dit ja, is folklore. Ja, dat ben ik ook wel. Nou, ik ook ik wel. Vind het, dit, dit is gewoon een koor op de molen van de NOS. Want dat is een soort, dat, dat soort uh, propagandakanaal voor de Oranjes. Dus ja. dit hoort er helemaal bij. Live familie. Eens kijken, zich kijken. Oh, wat leuk. 200 jaar de familie ja. de Oranje. Nou, dat heeft mij weinig opgeleverd, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Mm. Ja. Nou, ik, vind het, ik vind het somber gepeins verzeild ver, ver, ver, ver, ver, dreigen te raken Dus als je het goed vindt dan gaan we even verder met een, leuk uh, met een belangrijk hoogtepunt in deze show Want we hebben er ook een paar weken moeten missen Want Jan, Jan was ziek, nou. hij is gelukkig terug nou. En uh, hier komt zijn La Vie Jan Roos Het was de week van het racisme De week waar iedere zichzelf hatende blanke dagelijks getrakteerd werd op zijn gelijk. Was de Zwarte Piet in zijn slaafdiscussie een beetje gaan liggen, was daar opeens een neger die niet de stage kreeg omdat hij een neger was. Joepie de poepie, de vlag komt weer uit. Zie je wel, wat een smerige schofte al die blanken. Diep van binnen wil elke witmans joden vergassen, negers ophangen, Aziaten doodknuppelen, indianen uitroeien en... eh, eh, je moet vergeten, eh Eskimo's omgekeerd in uw kano de ijszee induwen. In ieder geval, het blanke ras deugt voor geen meter. Dat prenten ze ons continu in. En dat werkt, dat is wel duidelijk. Want waarom is het toch dat als een neger, of mag ik wel neger zeggen? Nou, in ieder geval, zo niet, hoe noem ik hem dan? En waarom mag ik een neger, afkomstig van het woord negro, of negro, wat zwart betekent, nou niet zwart noemen, maar is er nooit een discussie geweest dat je een blanke blank noemt, wat ook een kleur is, maar blijkbaar geen probleem vormt. Nou ja, goed. Waarom is het toch dat als een neger zegt I'm black and I'm proud Wij het hartstikke leuk vinden Dat de man trots is op zijn kleurtje Maar als een blanke zegt I'm white and I'm proud Dan vinden we het een vieze racist Waarom zijn we zo ingeprogrammeerd Zo racistisch Want dat zijn we blijkbaar inderdaad Zo belde ik eens naar het meldpunt discriminatie Omdat ik niet mocht reageren op een vacature in de krant Dat mocht niet Omdat ik blank ben Alleen allochtonen konden de baan krijgen Dus ik bellen kreeg ik een man aan de lijn die mij vertelde... dat meldpunt discriminatie niet voor mij als blanke man bedoeld was. Om het doodsimpele feit dat ik niet gediscrimineerd zou kunnen worden. Ik werd om mijn kleur uitgesloten van een baan... maar erover klagen mocht niet vanwege mijn kleur. Racisme in de puurste vorm. Deze positieve discriminatie komt uit de koker van dezelfde mensen... die ons maar vertellen dat wij racisten zijn. Dus die ons vertellen dat onze kleur niet deugt. Maar dat wij maar niet in ons hoofd mogen halen zoiets over een ander kleurtje te zeggen. Samenvattend, blanke mag je discrimineren om hun kleur en zwarte niet. En dat is nou precies wat racisme is. Ja, scherpte. Ongelooflijk. En weet je, dan moet je dit je hele show nog. Maar eigenlijk is alles al gezegd. Het is eigenlijk gewoon klaar. Ik moet eerlijk zeggen, ja. eh, kwaliteitsradio. Ja, maar we ja, nou, moeten proberen vaard. niet elk probleem helemaal op te lossen... want dan kunnen we nog een stukje vooruit. Ah, je hebt gelijk ook. Nou, eh, Abdel Kadak Benali is hier. Hij schreef het boek A Bad Boy. En het gaat een beetje losjes over een Marokkaanse kickbokser Amir. Nou, daar gaat het niet losjes over, maar helemaal. Maar in wie wij een soort Badr Hari mede te moeten herkennen... die na een geweldsincident in de arena naar Marokko vlucht. En we praten hierover verder met onze hoofdgast. Dus. Ja, je was lekker met een boekje bezig... en toen dacht je opeens, weet je wat? Ik ga hem even helemaal naar Badr Hari ja. Uh, schrijven. ja. Uh, dan, dat kan je om twee redenen doen. Misschien ook wel drie hoor, maar die verzin ik er dan later bij. Dat is één, omdat je denkt... Hé, hey, Bader Hari verkoopt. Twee. Nou, daar hoef ik niet zo heel veel te bedenken. Want Bader Hari's leven is al een boek. Of drie. Even. Ik denk dat drie zou kunnen zijn... Dat is het prachtige vehikel van mijn gedachtegoed. Nou, dat vind ik echt een hele slechte. We hebben er gewoon zeg, twee. Maar uh, kies maar. <laughs> Nou, dan, dan toch dat, dat tweede, dat, dat, dat er al zoveel uh, om Badr -Hari heen gebeurt... De, zijn levensloop, zijn achtergrond, waar hij vandaan komt, waar hij is opgegroeid de manier waarop hij in de ring staat... en de normen en waarden van de ring... laten we zeggen, inzet in de samenleving. Ja, dat de genoeg vlees aan het bot... Om een, om een roman over te schrijven. Nee, maar dat doet hij toch juist niet... de normen en waarden van de ring nou ja, goed, meenemen hij, naar de hij maatschappij? Stond wel, hij stond bekend om, en, en, en, om onze sportiviteit binnen de ring. Doortrappen op de tegenstander. Oh ja. uh, laten we zeggen, gedrag waarin iemand... zijn eigen normen boven de, de, de normen van, van, van het spel uh, uh, uh, houdt. En, dat, dat, uh, en tegelijkertijd... Tijdens is natuurlijk wel ontzettend charmant uh, vent om, om, om, om, om naar te kijken. Om, je, je, je raakt toch een beetje door die lach en door wat hij allemaal vertelt... en de manier waarop hij het vertelt, raak je toch van hem gecharmeerd... en ga je hem aardig vinden. Hè? En dat, dat, ja, dat, dat vond ik heel fascinerend. Hoe? Heb je hem eigenlijk ooit uh, de, de, die zo uitgebreid ontmoet... dat je nee. je zo mening kon vormen? Nee nee, nee, nee, nee, niet. Nee. Maar vaak heb je helemaal niet zoveel nodig. Want nee, nee is om, zelf, om, om, om maar ik dacht, je voeg me af. Maar hoe kan je nou iemand aardiger vinden om ze glim? lacht wel die mensen half dood stond. Nou, in in ja, dat is verschrikkelijk. Ja, dat is verschrikkelijk. dat is fascinatie. Dat is was Ik, ik kan hem ook niet helemaal een monster vinden, want daar kan je geen boek over schrijven. Dus, dus er, zit dan, er zitten dan vragen omheen die ik niet helemaal opge op opgelost krijg voor mezelf. Van waarom, waarom zit hij zo in elkaar? Wie is de echte Badr Harry? En en, en en die vragen. Ik, ik ben schrijver en, en daar, daar verdien ik mijn centen mee. En, en, en dat doe ik graag. En uh, ja, Dat was de uitdaging, om daar een boek van te maken. Maar, maar uh, ja, die charme, uh, die werkt echt bij niemand meer. Nou, misschien niet, misschien nou, wel. wel. Hij uh, zat maar... van de week uh, naast Ronaldo op de tribune. Ja, goed. Dus daar werkt het nog wel. Uh. Ja, die kent hem dan even niet. Hij moet het, hij moet het buiten Nederlander verzoeken. Nou, ik, ik heb toch in, in, die, in die hele nasleep van die affaire... toen die jongen overal op de kuffer stond... Er zijn toch nog heel wat vrouwen die toch iets denken van, nou, hij is tegen mij vast heel lief. En ik word ja. gewoon een klein beetje nat in mijn broekje. Ja, ja, dat, ja dat, is, dat gebeurt, ja. hoor je toch wel vaak hoor. Nat in mijn broekje? Ja, ja, ja dat ja. denk ik wel. Toch klassieke, wel foute die, uh, klassieke foute man. klassieke foute man. Nee, maar wacht, ja, Maar Badder dan. heeft niet alleen maar allemaal kerels afgetuigd. maar die heeft ook zijn, zijn ex vriendinnen in elkaar gerost. Dus het is dus nou niet echt dat je zegt, lekker, lekker een warm persoonlijkheid voor vrouwen ook. Maar dat, weet je, want vrouwen staan er toch een beetje in dat ze dan, dan zal hij wel getormenteerd zijn. Hè? Ah, dan gaan ze hem natuurlijk dan veranderen. Dat, dan ze hem veranderen. Dan gaan ze hem veranderen. Ze gaan hem vertroetelen en een, en een mooi mens van maken. Ja, ja, maar goed, ik vind, het, ik vind het niet erg dat mensen vergevingsgezind zijn. Want uh, je, je, je moet uiteindelijk, wil je vooruitkomen in het leven... Niet, ook mensen uh, weer een kans geven om zich, uh, om zich te herstellen, te verbeteren. Het proces uh, uh, tegen, uh, uh, over de mishandeling in de skybox, dat is nu bij de rechter. Nou ja, daar gaan we de uitkomst van zien. Ja, misschien, misschien is het hopen tegen beter weten in. Het andere is natuurlijk pure kwade trouw. Dat die man gewoon helemaal niks kan. En hem dus de hele tijd blijven veroordelen. En daar zit hij denk ik nu meer in dan dat eerste. Hoe bedoel je dat? Nou ja, als je kijkt naar uitlatingen... dan is het eigenlijk een monster in de, de, de media, en, en, en, en hoe erover wordt gepraat, is de monster. Hij kan niks fout doen. Hij kan Miss niks goed doen, uh. sorry. En, en, en met het cv wat hij nu heeft, zou hij geen baan krijgen bij de McDonald's. Maar dus de, de media hebben het toch niet gedaan? De media hebben het niet gedaan, maar er is, de, de, de, de hangt, de om Badr Hari hangt een, een hele negatieve, negatieve bijkland. En komt dat nou omdat het een agressieve gek is, of omdat het een Marokkaan is? Dat de ja. media er zo uh, uh, graag... Nee. Uh, het, het interessante bij Badr Hari is, is dat, het, dat het hele verhaal etniciteit... eigenlijk uh, bijna, bijna altijd afwezig is. Als we het hebben over Badr Hari... dan wordt het nooit gepraat over zijn Marokkaanse achtergrond. Terwijl die uh, een aantal jaar geleden nadat hij werd uitgefloten in, in, een, in, een, in, een, in een Nederlandse arena... Uh, om zijn verlies... Toen werd hij uitgefloten. En toen heeft hij gekozen om voor, voor, voor Marokko uit te komen. Maar daar gaat het nooit over. Dus Dat, dat, dat vond ik ook interessant. En, en daar heb ik met in Bad Boy ook geprobeerd uh, iets mee te doen. Een plek voor te geven waarom. Nee, maar, Waar zit dan dat Marokkaanse maar, bij hem? Maar denk je dat echt? Wat denkt hij echt? Ja, wat? Nee, maar dat, dat, dat Badr Hari van het, van het Marokkaanse rotjong uh, af is? Nou, in de media wordt daar nooit over geschreven. Er wordt, er wordt nooit aangehaald of er wordt nooit gezegd: Marokkaanse Er wordt nooit gezegd. In hoeverre hebben de, de, de, de, de omstandigheden in Amsterdam-Oost. Uh, je Marokkaanse achtergrond, da, daar wordt nooit nagevraagd. Nee, maar goed, maar de media staan vol, uh, staan vol met. Het gaat vooral over de, de, de, de kwaadaardigheid van Monster. Uh, de, de man die, die, die doortrapt in de ring. De man die een aantal geweldsdelicten op zijn dan naam dan heeft. Je, die die dan veroordeeld dan, dan is. Dan, dan heb je dat in het boek toch eigenlijk wel, de, de, de, de, de, toch wel, wel, wel aanzienlijk verzacht? Want de Amir in jouw boek wordt niet, zeker nee. niet zo geportretteerd als het monster wat je nu ziet. Dat... Amir is uh, geen Badr Hari. En, uh, en, en, het is, en, en, en in mijn roman heb ik geprobeerd een, een, een verhaal te vertellen... waardoor je het de man achter het monster leert kennen. Waardoor je meegaat in zijn... Uh, waar komt hij vandaan? Wat heeft hij meegemaakt? Waarom doet hij wat hij doet? Waarom is het allemaal zoveel maskers? Is hij schizofreen? Is hij knettergek? Of is hij gewoon... Maar ja, of is hij heel erg in de war? Wat moeten we met, met, met hem en wat moet hij met zichzelf? En dat maakt voor mij veel spannender, roman, dan het psychologische rapport aanleveren. Wat, wat, wat hier alles de wagen heeft gemaakt. na aanleiding van het proces van Badr Maar wat moeten we met de man? Je, je moet nou ja, eigenlijk dat, dat kan je dan in, dat, Ik zou zeggen, lees mijn roman. Maar. maar um, nee, dat, dat weet ik ook niet. Nou, ik maar... weet niet wat ik met hem moet. En ik ben, ik ben in, in die zin niet zo met. Hem bezig. Um, maar ik denk wel dat hij dat hij, dat, hij, dat, dat het um, hem. dan de, de echte de, de Amir Salam, niet maar badr Hari zelf. Dat het in een zijn voordeel zou zijn als hij de vragen die wij nu eigenlijk stellen, zichzelf ook zou stellen. en de tijd zou nemen om daarop te reflecteren. Maar je, je hebt hem wel eens dus gesproken. Eigenlijk uit het mediaframe stap. Eigenlijk zeggen van. Ik ga niet meer meedoen. maar dat hele korte werk. van iemand voorstellen in de wereld. en voor ieder bij ieder een andere rol spelen. maar ik ga het even om het maar heel soft te zeggen, dicht bij mezelf houden. Maar je hebt oh. toch wel eens live gesproken? Ja. Um, heeft hij überhaupt het uh, geestelijk vermogen om, om uh, lang na over zichzelf na te denken? Ik hem, ken hem namelijk alleen maar uit de ring... En uit de media, als iemand heeft gesloopt. Ja. Ja. Dus ik heb een persoon niet gesproken. Maar ja. is, het, is het een slimme jongen of is het een dombo? Ja, ik ben niet te kwade trouw, dus ik hoop, ik hoop het en ik denk het wel. Ja, je, je merkt ja, wel in nee, gesprek dat op die hij iemand kan nadenken. Kan hij, hij, hij, ja, hij kan nadenken en hij denkt zeker na. En, en, en, en ik denk dat hij, dat, hij dit, dat hij die gespletenheid waar we het over hebben, hè, is het een monster dat, dat hij dat zelf ook voelt. Hij heeft het ook zelf gezegd: Hij heeft het ook zelf in, in de documentaire die over hem is gemaakt, door Dirk Baaeins gezegd van: Er zit een kant in mij. Die is inkt en inkt zwart. Ik maak alles kapot wat ik heb opgebouwd. Ik heb alles wat ik, wat ik lief heb, wil ik, wil, wil ik vroeg of laat de nek omdraaien. Ja, dat vond ik ook een van de fascinerende dingen in het dat boek. Dat uiteindelijk dat geeft hij aan zichzelf eigenlijk toe, die hoofdpersoon... van oké, okay, ik, ik wil eigenlijk heel graag meegaan. Want dat gaat natuurlijk allemaal helemaal erg om... Ja. Hè, de, de, de, de, hij wil, ze, ze willen op de top komen, ze willen alles schoon, ze ja. willen alles clean. Ja. De, zijn manager en hij... en uiteindelijk is, is, is hij het zelf... Dat maar geeft hij kapot. ook zoveel ja. toe in het ja. boek. Je zegt, ja, ik, maar er ik, is iets wat sterker in... wat, wat zich naar buiten wil. Ja. Een beest wat naar buiten ja. wil. Dus eigenlijk, zegt, zegt jouw hoofdpersoon... althans, die kunnen we natuurlijk geen badder noemen... maar ja. dat is dan Amir. Je zegt eigenlijk, ja, ik ben inderdaad... toch uiteindelijk wel een beetje die gek... Ja. Ja. Ja, en ik krijg het niet uit, uit wat je dan in het boek... aan omstandigheden beschrijft, krijg ik het toch niet verklaard? Ik, nee, dat, uh, ik, ga, ik loop toch niet nee. weg met het gevoel van... oh, die arme jongen, ja die ja. is drie keer gepest op school. Nee, nee vandaar nee, die rest van zijn leven. Nee, dat is denk ik ook ontzettend moeilijk. Om, tuurlijk, ik wil je, je een ik wil je psychologisch, je psychologisch, psychologisch rapport wel geven. Ja, poging wagen, ik, ik denk dat een deel van zijn leven... Is in dat sporten gegaan en het, en het prepareren voor een wedstrijd en het vechten in de ring. En dat is een heel overzichtelijk, makkelijk leven. Dat is een heel saai ja. en vervelend leven. En, en, en ik denk dat daarin ook een deel van je persoonlijkheid achterblijft. Dat een deel van je karakterontwikkeling eigenlijk uh, bevroren raakt. En, uh, en, en, en, en onder verkeerde omstandigheden met, met, laten we zeggen, verkeerde types om je heen. Dan, dan, sla, dan, dan sla je door. Dan sla je gewoon door. Want, want je weet niet meer wat zelfbeheersing is. Je snapt niet meer wat normaal is. Je, je, je kan het ook niet relativeren en je wilt het niet relativeren. En je omgeving, en de omgevingsfactoren zeggen ook: Relativeer het maar niet. Eh, drijf het op de spits. Ga door. En, en, en, en, en nou ja, dat creëert het monstertje. Dus je die sport fokt hem op. Nee, en de sport ik denk niet dat de, de mensen. Nee, nee, nee, nee, en, nee want, want al, alle verhalen over. Uh, uh, uh, alle verhalen over kickboksen zijn waar. Maar, maar wat niet waar is, is dat het kickboksen opleidt tot monsters. Dat, dat, dat, ik doe zelf aan die sport. En, uh, en, en het is, een, het is een, een, een mooie sport. Een edele sport. Waarin mensen leren omgaan met hun agressie en hun woede. En daarin een, een, een balans in proberen te vinden. Maar je zegt, er dus de wereld dat die daar gebeurt, omheen komt. Maar wat wel, ja. Ik denk als je zo jong al zoveel succes hebt. En je weet. En je krijgt op een dag kan je zomaar een Porsche kopen. Of je kan erin wegrijden. Dat er is niet van jou. En het wordt je zo makkelijk gemaakt. En, en je, je wordt je verteld dat je een soort van keizer Nero bent... Dan, dan kan met je op de loop gaan. dat is hier gebeurd. Er wordt altijd over kickboksen gezegd door mensen die eraan doen: van, ja, Het is een hartstikke leuke, gezellige sport. Yeah. En daar leer je jezelf lekker te beheersen. En als je dan lekker hebt getraind, dan ben je helemaal niet meer agressief. Dan ben je <lacht> buiten. Ja, alleen maar voor de love and the peace. <lacht> en ik geloof daar geen ene klote van. Ik zou je sterker vertellen: <lacht> op een gegeven moment, ik woon in Amsterdam, en hadden ze in Amsterdam West gingen ze dan uh, voornamelijk Marokkaanse rotjochies zichzelf laten beheersen. door van belastinggeld te leren kickboksen. Ik zou ja. zeggen, la, geef ze godverdomme dan een bloemschik cursus, weet je wel? Ja, ja ik bedoel, ja. dan heb ik liever dat, ja. dat ze leren iemand ja. in, in, in, in ja. neer te hoeken. Ja. Er, is, er is heel veel subsidiegeld en, en er zijn heel veel potjes. Je gaat er heel lastig in jeugd. Ik, ja, nee, Met, ja, ik zou het ook niet doen. Ik zou, het ook, ik zou er ook geen subsidie voor geven. Maar, maar goed, de dingen gebeuren. Nee, maar het is natuurlijk wel. Ik was bij Moesie Gym van de week bij de presentatie. En, en daarvoor, Moesie Gym is een, een van de grootste uh, kickboxscholen in de wereld. Veel veel, veel helden voortgebracht, veel kampioenen. En, en daar zag je jonge mensen, en ook, en ook Marokkaanse meisjes, kickboksen. En ik geloof werkelijk niet dat die Marokkaanse meisjes wat ze hebben geleerd gaan inzetten om, uh, om oude vrouwtjes, of, uh, of vriendinnetjes, of, me, of, of meisjes die zich die, gezicht in hun bevalt, te gaan nee, molesteren. Dus eigenlijk, ik geloof maar, niet. Maar, maar, maar, je, wat er in het boek ook toch wel naar voren komt, is dat op een gegeven moment uh, uh, uh, dat die agressie getriggerd wordt door, je had het we hadden net ja. gekscherend over, dat jij ook nee, nooit ergens een discotheek in mocht, hè, daar hadden we ja. het over, ja is dus zo. En toen riep ik nog zo ontzettend geestig... dat dat helemaal niet leuk is. Maar goed, dat komt in Nu ik het voor de tweede keer hoor, vind ik het eigenlijk nog grappig. Ja, Maar waar ik heen wilde... is dat die... Eigenlijk zeg je toch... Het, het wordt ook losgemaakt... Door, door, door wat hem al is aangedaan... omdat hij Marokkaan is. Want de eerdere geweldincidenten... Ik denk wel dat daar uh, uh, een, groot, een belangrijk detail is. Bader Hari besloot... hij werd één keer uitgefloten... na naar een, naar een verloren duel... en besloot toen om nooit meer uit te komen voor Nederland. Dat is wel sen sentimenteel natuurlijk. Dat is wel een beetje treurig. In 9 van de 10 gevallen zeggen van... hoort erbij. Nee, maar dat zegt uitgefloten wordt... Nee, zegt je coach... Nee, maar het word zegt je over van. hoe, hoe dan, kinderachtig de jongen is... Hij maakt er een Mohammed Ali-moment van. Kan je ook zeggen. Maar het is ontzettend sentimenteel. En het heeft iets, het heeft iets droevigs. En dat koppel ik wel aan dat, sent, dat, dat sentiment en ressentiment res van... Ik ben, ik ben de, de, de, de Marokkaanse Calimero. Niemand respecteert mij. Ik wil respect. En ik ga twee keer zo hard terugslaan als ik ben geraakt. Ja, maar, ja, en, maar ik, en als ik het disco niet inkom, dan geef ik een de portier. Want ik hoef het niet te pikken, want ik ben... Badderd. Ja, natuurlijk, daar, daar gaat natuurlijk iets vreselijk mis. Ja. In, in die hele moraal. Ja. Ja. Dat, dat, dat speelt ook in mijn roman. Die, nee, op gegeven bent, bent dat speelt uh, uitgebreid in, die, in, in Iemand uh, kent de, denkt op een gegeven moment dat hij de norm is. En de norm overal, de engelde raken eigenlijk, overal kan toepassen. Ja, d, zo zit de wereld niet in elkaar, gelukkig maar. Maar hij zet zich dus af tegen Nederland door te zeggen... Van, ik, ik vecht niet meer voor jullie, ik vecht nu voor Marokko. Nou ja, hartstikke leuk en aardig. Hoe vindt de Marokkaanse gemeenschap Badarhari... Maar ja, wat mij opviel is... aan de ene kant is er die trots... en, eh, en je, kan, je mag er niks verkeerds over zeggen. Ik, de eerste keer dat ik hem zag uh, op de tv... was het met dat doortrapmoment op Bojanski... Ja. En toen, uh, ik was met mijn schoonmoeder en, en, en mijn schoonzus keken ook en, die zei, en ik zei, wat doet die jongen daar, dat is toch verschrikkelijk dat is zo onsportief, dat doe je niet, die jonge moeder die, die kan, die kan, die kan het toch ook zonder dat soort van uh, geintjes. En toen, zei, toen riep ze van, ja maar daar moet je niks lelijks over zeggen, want dat is badder, dat is badder, dat is badder, dat is badder de kan je niks leiden is ja nou, dat, dat zo ging dat dan een beetje en en toen zei ik tegen haar van ja maar dat kan net en het badder die is van ons en ik, ik kende die jongen nog niet ik ken de sporten nog niet en, en en later toen toen dacht ik ja maar wacht even die jongen die komt uit amsterdam oost die komt hier nog vaak terug deel van zijn familie woont hier iedereen kent hem ze vinden die jongen die jongen vinden ze vinden het bijzonder en dat dat, dat zeggen ze allemaal. Want sommige zijn, mensen zijn ook heel kritisch. Ze vinden het heel bijzonder dat hij aan Amsterdam Oost is ontsnapt en zichzelf is gemaakt. Maar het probleem is natuurlijk dat Marokkaanse jongens vaak negatief in het nieuws komen. Dan denk je: dit is dan een role model. Een goos die zich uit, het, uit Amsterdam Oost heeft gevochten. Ja, het is nog steeds een ontspoorde gek. Ja, dan heb je er ja, toch eigenlijk op niks aan. Dat, dat, de, de, de, dat rolmodel is hij inmiddels uh, niet meer. want nee. Men is veel kritischer over... Had je over, er en een en dan heb je dit. Dat, he, want dat, he, dat, wat doet hij nou? moet hij niet doen. Dan moet hij een normaal leven gaan leiden. Huisje, boompje, beestje. He, de, de, de, de clichés. Uh, maar goed, uh, hij, uh, hij blijft toch iemand waarvoor mensen, uh, waarvan mensen... Uh, dat, dat, dat, kijk, het is wel jouw held, hè? Het is een gevallen held, maar het is wel jouw held. En, en die gun je een tweede kans. Oh ja, Want ik ken dat soort loyaliteit niet. Weet je, nee, nee, jij niet. Ik niet. Veel mensen wel. Waarom? Want als die held verdwijnt, heb je geen helden meer. En dat is veel erger. Ja, maar als jouw held uh, mensen ongelukkig schopt, dan, dan is het toch klaar? Ja, en nou, je kan hem een monster vinden, maar je hoopt ergens dat hij dat de draai maakt. Dat hij dat ervan leert. Dat hij weer opkrabbelt. Dat er weer een kampioen wordt. Ijdele hoop. Maar. maar maar mensen houden hou nou ja, hou hou klampen vast en dat ze dromen. Ah, ja, waarom ook niet? Ook? We gaan er nog wel even over verder. we spreken ze een beetje verder, uh, uh, als je het leuk vindt, hoor. Ja, hoor. Nou, oh, We de zijn er lang klaar mee. Uh, ze kwam op als een komeet en ze doofde uh, uit als een nachtkaars. IJzeren, Rita Verdonk, uh, autoriseerde een biografie over zichzelf. De dappere vrouw dat er is. En dus is het hoog tijd te bellen met de oud-minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Uh, Goedendag, mevrouw Verdonk. Goedendag. Dan mevrouw Verdonk, alles goed met u? Uh, ja, uitstekend. Mooi zeggen, uitstekend. Ja, dat hoor je toch ook niet vaak? Nee, maar ja, altijd dat, zomaar dat woordje. Goed, goed, het zo niet zeggend. Nee, uitstekend. Dus het komt ja. echt vanuit het grond van uw hart dat u zegt uitstekend. U heeft er goed over nagedacht, u heeft het gewogen en u zegt uitstekend. Juist. Nou, nu heeft u natuurlijk, uh, laten kijken in uh, dat prachtige boekwerk... dat u nog steeds op de VVD heeft gestemd. Uh, gaat u dat uh, bij de volgende verkiezingen dan nou weer doen... Nou, daar heb ik nog geen idee van. Nou, u heeft er wel een idee van dat de VVD er een potje van maakt op het moment? Nou ja, maar vandaar dat ik zeg, ik heb nog geen idee op wie ik ga stemmen. Maar dan en... kunt u toch beter zeggen, nee, ik stem niet meer op de VVD. Nee, want misschien uh, maken ze nog heel veel goed, dan is er nog een hoop werk te doen. Nou, dan moet Mark Rutte wel heel snel weggaan, denk ik. <laughs> nee, maar even serieus, die bakt er toch helemaal niks van? Ja, ik, moet ja, moet ik, toch, heb... ik moet toch elke dag denken, van, nou, het is niet te geloven, maar ik had het zonder enige twijfel beter gedaan. Nee, nee, nee. nee. O, zo ik zit ik... u niet in elkaar zeker? Nee. Nou, maar het is wel zo. Ja. Nou ja. Ja. Denkt u van niet? Van nee, heren. Nee, Dat denk ik van niet. Heeft nee. u, ambieert u nog een uh, terugkomst bij de vijfde? U bent zo genuanceerd, zo kennen we u helemaal niet. <laughs> nee, ik wou zeggen, kijk natuurlijk jeuken om handen wel eens, uh, want er gebeurt veel te weinig en uh, in, uh, in de politiek. Er kan volgens mij veel meer... Uh, Gebeuren. Maar ja, dat heb je natuurlijk ook als, uh, als je als PvdA en VVD in één kabinet gaat zitten, dan uh, komt er niet zoveel uit, uh, de... is de geschiedenis al bewezen. Ja, dat is niet echt handig geweest, maar, maar je merkt wel dat de VVD wel zijn, zijn hele gezicht heeft verloren. Ik bedoel, het is niet meer rechts, het is niet meer liberaal. Het is gewoon, ja, gewoon niks. Nou, het begon natuurlijk met uh, de beloftes die gedaan zijn tijdens de verkiezingscampagne. Ik bedoel, wat is daar nou van terecht gekomen? Te ja, niks. Nou, heel weinig. Nou, nou ja, eigenlijk gewoon niks ja goed, dat zijn uw woorden. Ik zeg heel weinig. Nou, critici ja. zeggen vaak dat, dat, dat u, u bent altijd zo simpel en zo rechtlijnig bent. Maar dat had dat, dat, dat, dit, kan men het wel een beetje kunnen gebruiken. Simpel en rechtlijnig. En ja, met simpel bedoelt u niet dat u dom bent, hoor. Nee, Nee, maar, nee maar straks wordt mevrouw Verdonk boos. Mevrouw Verdonk is niet zo gauw boos. Hoor. Ja, maar je zegt net zeer simpel. ze is nee, helemaal, niet simpel. helemaal niet. Ze kan het gewoon makkelijk uitleggen. ze ja, is dat ze Ja, precies, dat zeg ik critici. is iets anders, snap je? Bent u boos? Nee. Nee. Ah, oh, mooi. Ik zit, heel graag, ik zit te genieten van jullie discussie. Dus, ja, uh, oh, net, dat, net, dat. net of ik links en rechts operatie. Nou, zeg, ik ben in ieder geval niet links. Ja, dat zal ik het zo geweest. Nou, ja, dat weet je, dan je dan zeker weten. Ja, ja. Ja. Ah, ja. zo. Hé, hey, over babyboomers gesproken. Wat stond die freak de jongen voor lul, hè, bij Paul en Witte Man? Nee, we zaten wel even zo te kijken, allemaal van wat gaat hier gebeuren. Uh, ja. Maar niet te geloven, hè? Wat zakte die man door het ijs? <laughs> Vond u niet? Nou, ik vond hem op zich wel heel aardig op mij reageren. Hij zou het boek lezen en dan zou hij mijn brief schrijven. Nou, dan heb ik nog gezegd van, nou, die ga ik beantwoorden. Maar ik moet eerlijk zeggen, daarna kon ik niet meer helemaal de lijn van zijn betoog volgen. Nee, maar wie kan dat tegenwoordig nog wel met Freek de Jong. Ik denk dat Freek de Jong misschien maar moet ophouden met dit soort praatjes. Nou, niet? Goed, daar gaat mevrouw verdronken niks over zeggen, schat ik zo in. Oh, nee, oké. Okay, maar goed, ik vond het wel een beetje een soort van uh, demoskee, hoor. Ja? Zeg maar, mevrouw, ja. we het ook nu bij u toch hebben. Hoe had u ons nou uit de crisis gelood de afgelopen twee jaar, zeg maar, als u er was geweest? Nou, ik had minder bezuinigd, dat kan ik je wel vertellen. En ik had gezorgd dat de mensen toch wat meer geld in hun portemonnee zouden houden. En eh, om te zorgen dat in ieder geval de binnenlandse bestedingen op wel zouden blijven. Gewoon een lange vinger aan en... Europa. Uh, nou, ja, wel even zeggen van jongens, we hebben even meer ruimte nodig dan, uh, dan die 3%. Ja, uh, uh, yeah, uh, het is niet anders, maar uh, ik die... had meer geluisterd naar uh, een paar uh, economen. Ja, want die, die, die lastenverzwaring uh, dat werkt dus afrechts. Uh, nou, dat blijkt wel. Ik bedoel, we hadden zo'n mooie hè, drie keer die A staan, hè, die triple E-status. Maar ja, dat begint nu ook al te wankelen. Nou, dus die is uh, al weg hoor. Ja. ja. Maar bij eentje dan? Hey, maar Wat ik nou zo grappig vind, hè, is dat die Rutte ook, ook, ook weet je, dan, dan, dan, dan, dan komen de CPB-cijfers uit en dan, dan, dan zijn ja, dan er opeens... 0,1% uh, ja, herstel. Ja, herstel. Dan zegt hij, ja dat komt door mij, dat komt door mij in mijn kabinet. En dan, en dan, uh, dan flikkeren ze uh, gewoon uh, zo'n zo aadje weg en uh, dan zegt hij, oh, dat valt allemaal wel mee, is niks aan de handje. Niks aan de hand. Gewoon doorlopen, mensen. Heeft u dat ook of gaat u hier ook geen antwoord op geven? Nou, nee, wat ik jammer oh. vind, is dat, dat ze nog steeds in Den Haag denken... dat de mensen in het land dat niet doorhebben. Nou, nee, precies. En dat, dat, dat verwondert me nog steeds. En die Haagse vierkante kilometer, dat is langzamerhand zo losgezongen van de, van de werkelijkheid. Nederlandse burgers zijn niet dom en die zien heel goed wat er gebeurt. Hé, hey, mevrouw Verdonk, euh, ja, het is misschien een beetje vervelend... want u zegt euh, in dat boek ook van... ja, ik ga helemaal niet terugkomen in de poëtiek. Maar wat nou als Nederland een beroep op u doet? <laughs> nou... Ja, nee, nee. nee. nee hoor. Ik ben uh, begonnen met een uh, nieuwe onderneming. Die ga ik eerst groot maken en uh, daarna zie ik wel, uh, zie ik wel verder. Eh, maar voorlopig is het jaren niet. Ja, de Rita, oh, nee. Rita Verdonk, BV. Maar wat doet hij, mevrouw Verdonk? de BV. Nee, nee, nee. Ik ben bezig om een nieuw uh, bedrijf op te zetten. Oh, dat is. En, ja. Waarin? Nee. Ja, ja. Nee, nee, nee, nee. Daar kan ik nog niks over zeggen. Ja, kom ik nog een keer terug. <laughs> oh. Hey, en bakt u nog steeds vaak lasagne? Ja, weet jij dat? Ja, ja dat is toch een van uw beste gerechten die u maakt? Dat is toch zo? <laughs> Nou, ik eet graag lasagne, ja, ja dat ja. is oké, okay. het is, eh, maar ik helemaal graag Italianfus. Wat grappig dat ik het weet, hè, van die lasagne. Ja, ik word stil van. Ja, nee... Hoe uh, oh, ja. heb jij mevrouw Verdonk bepioneerd? Nou, eigenlijk heeft mevrouw verdonk dat een keer verteld toen ze te gast was bij echt Janne oh, dat ze vaak lasagne maakte. Dus nou ja, ja, dat is gewoon een. Dat heet dat een fotografisch Fotografisch ge geheugen. Foto foto ge foto geheugen. Jan heeft namelijk een, foto ja. een fotografisch geheugen en een gigantisch dossier kennen. Ook dat. Ja. Heel. In mijn hoofd doe ik een klapertje verdonk en dan. ik zo bij de lasagne. Mag ik ook graag vertellen aan de mensen hoor dat je een legendarisch geheugen hebt. Ik ben er zelf ook trots op. Zeg mevrouw verdonk de biografie, uw verhaal. Waarom moeten we het kopen? Omdat ik uh, omdat ik een kijkje geef uh, achter de nou ja, schermen van uh, de Haagse politiek. Uh, Zeker en, geen mooi kijkje. Uh, nou, soms niet, soms wel. Ik heb ook heel veel mooie dingen meegemaakt als, uh, als minister. En uh, het gaat vooral over, het, uh, over mijn ministerschap. En uh, nou, al mijn ervaringen zijn opgetekend door een, uh, door een schrijver, door Adrianus Koster. En uh, nou, ik zou toch uh, ja, tegen mensen durven zeggen van... Uh, nou. Lees het is. Nou, heeft u nou iets waar u achteraf vreselijke spijt van... Hè? die zegt, nou, had ik echt niet zo moeten doen? Nou, dat VVD-congres, dat ik daar niet naartoe gegaan ben. Dat was op een gegeven moment een VVD-congres. En uh, ja, dat ging eigenlijk hoofdzakelijk over, uh, over mij. Ik ben thuisgebleven, want ik dacht van... als ik daar naartoe ga, dan splijt die VVD. Nou, de VVD heeft mij ook de kans gegeven om minister te worden. Dus laat ik nou niet dat risico lopen. Ik blijf thuis. En achteraf denk ik van, ja, ik had gewoon moeten gaan. En dan hadden we maar moeten zien... Uh, ja, waar het zou eindigen. Ja. Eh, maakt u nou uw beestje mel wel zelf of uit de pakkie? <lacht> die lasagne zit je wel dwars of niet? <lacht> nou eh, ja, meestal als hij uit de pakken komt, dan zit hij meestal wat dwars. Maar, maar, maar maakt u die beestje mel nou zelf of, of uh, gewoon nee. met de pakkie? Nee, nee, nee. Die maak ik zelf. bedoel. Beetje bloemen, die blaadje. Nou, oh, je weet het heel goed. Melk ook, je om mij te vragen? Nee, nou, ik ben toch benieuwd naar... Jan-Jan uh... zoekt altijd een beetje naar de menselijke engel. Ja, oh, in De gastronomische pardon. invalshoek, dat is een beetje die Jan. Zit, die zit bij mij in de lausanne, ja. Dat is Blijkbaar. duidelijk. Ja, toch lekker, mevrouw. Daarover, gaat u ons nou verklappen dat u nog een veel groter lievelingsrecept hebt? We we toch ook wel een recept hebben vanavond. Ja, nee, nou, ik ben tegenwoordig een beetje Japan van het koken. Nou, kijk okay, eens. Meer dan wat sushi maken en zo, Meertje. heerlijk. Nou, prachtig, dan heeft hij wel veel tijd voor. De, want want dat, dat sushi maken vind ik een klus hoor. Dat ben ik helemaal met je eens, dat is zeker een klus. Maar het is, uh, het is wel lekker. Tweeënhalf uur te wapperen boven zo'n bak met rijst. <laughs> nou ja, laten we hier maar mee ophouden. Dit gesprek ja, nee. gaat helemaal nergens. Ja, ja, ja, nee, maar je, je mist een beetje de scherpte vandaag, Jan. We hebben mevrouw Verdonken de lijnen en de enige waar je het over hebt, is, is over eten. De hele tijd. Ja, nee, ik had ineens zoiets. Daar komt kom toch het primeurtje, het enige primeurtje van de avond vandaan. En dat hebben we toch beet. Wel, niet primeurtje? Dat verdonkt, maakt sushi tegenwoordig. Lasagna Days are over. Dus jij kan lullen over, beestje melden dat je blind wordt. Maar dat doet mevrouw Verdonken helemaal niet meer. Maar wacht even. De, de scoop van dit programma is dat mevrouw ja, Verdonk tegenwoordig sushi rolt. Tot zover wel. Ja, ik ben bang. dat Ik ben bang te. En dan ga je twee lekker praten. Dat gaat aan halen? Ja, dan, dan praat je er doorheen. Sorry. Dan en hier jongens, meisje echt een jongen, Luisteraars. Het is niet te geloven, maar Rita Verdonk... die eigenlijk premier van Nederland zou moeten zijn geworden... geweest, als ze niet uit het VVD was gepleurd... die maakt tegenwoordig... handgemaakte... sushi. Hai! Vrouw nou, dat Donk. was de scoop. Ja. Hartstikke bedankt hoor. Het is een beetje een lege scoop, maar ja, waarom niet? Uh, mevrouw Verdonk, uh, bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Ik, uh, ben er niet... uh, ik zou zeggen... een hele fijne nacht... En eh, we hopen dat u wel weer een keer terugkomt. Ja. Want eh, mijn moeder zegt altijd... Een vrouw met ballen. Wat zegt ze nou altijd? Je weet echt niet wat je moeder altijd zegt. Nee, maar iets met... met dat, dat je een vrouw met ballen nooit... Ze zegt meestal tegen kalft... je vader... Ga mee naar huis. Knallen of Koen, zegt nee, ze ja, meestal. In ieder geval, eh, ik hoop dat u weer terugkomt. Want we, we kunnen wel een vrouw met ballen gebruiken. Oké, okay, nou, dank voor dit compliment. En uh, nog een hele fijne uitzending. Dank ah, u uh, wel. Dan mevrouw Verdonk! Nou, mevrouw Goedenavond, dag. Echte jammer. Hij schreef een boek over badder waarin hij dienst geweld nuanceert om niet te zeggen bijna goed, praat. Want badder, die worden natuurlijk gediscrimineerd. Ja, en dan beuk je er toch op los. Ja. Zo is het toch, schrijft er ja, op de ja, Banali. Je, ben, je bent wel kort op de bocht, want nou, nou, nou, twee nou, dingen die door elkaar. Echt, Janne, is ik, het ik, programma ik, van de nuance. Ik heb, het, ik, heb bad, ik heb het gedoe rond badder uitgangspunt genomen. Maar, maar de roman gaat over Amir Salem. en, ja, en, en, en die, is, die, die, dat, die is niet badderhari. Hé, hey, het is uh, uh, racisme dit, racisme dat. Dus uh, we gaan eens even een lekker potje racistisch zijn... Uh. Meneer Benali, uh, wordt u vaak uh, gediscrimineerd wegens uh, kalende de Marokkaan zijnde? Ja, ik word nooit, ik word, uh, uh, ik, wat ik weet word ik nooit gediscrimineerd. Ja, we, de, en ho ook, al, hoe kan dat? Je, je wordt niet toch wel een beetje gediscrimineerd? gediscrimineerd. Ja, ik, ik, ik, vroeger werd ik wel gediscrimineerd. Uh, wat is er gebeurd? Uh, uh, uh, nou ja, uitgaansleven natuurlijk. Nee, maar Uitgangs... bedoelt, wat is er gebeurd dat je nu niet meer gediscrimineerd wordt? Ik, ik weet het niet. Ik, ik weet niet ben je het Nederlands geworden? Ik weet het niet. Ik, ik, ik, ik denk niet dat ik um, uh, uh, een stageplek hoef te zoeken. Nee. Ik denk niet dat ik uh, met mijn diploma op een, toch al, uh, op een arbeidsmarkt... waar ik denk, toch al elkaar de, de tent uitknokt en mijn, mijn plekje moet winnen. Nee, nee hoeft ook niet. Tussen dus al die assertieve hordes. Ik kom niet uit een wijk... Waar ik ben opgegroeid met niemand om me heen, uh, van, van autochtone komaf, dus nooit echt correct Nederlands heb gehoord. Waardoor ik als ik een sollicitatiegesprek voer, meteen uh, met het Nederlands door de man, man zal vallen en, nee, en nee, daarop nee. Zal gewezen zal worden, soms op een, uh, laten we zeggen, uh, denigrerende manier. Hoe wil je dat? Nou ja, uh, dat, dat mensen zullen zeggen van... Uh, van uh, uh, wat die jongen van de week overkwam, uh, die donkere jongen... Van, uh, ten eerste, het is een neger, ten, ten eerste hij is donker, een neger... en ten tweede, hij kan niet met computers omgaan. Dus iemand zo kleineren, zo duidelijk uh, tegen hem zeggen... dat hij niet op basis van zijn capaciteiten wordt aangenomen... Maar uh, dat hij op basis van andere dingen niet wordt aangenomen. En tegelijkertijd nog een, een, een, een draai om de oren geven. Nou, het was niet de bedoeling dat hij dit onder ogen wilde Nee, precies. precies maar, maar je voelt wel op het moment dat je bij, dat, die, dat sollicitatiegesprek hebt. En je voelt die oog op je gericht. En je denkt dan, als je onzeker bent, als je als je weet, als je niet weet wat er gebeurt. Als je, dat je, waarom word ik niet voor vol aangezien hier? Waarom? Nou, dus en dan, wel, dan, en dan ik... komt later via zo'n interne mail uit waarom dat was. Wat ja, me van, toch niet van plan was om je aan te nemen. Dat was dan de, de, de neger. Maar uh, je stelt net eigenlijk... Dat, uh, hoor ik je zeggen, dat je gelukkig niet in de omstandigheid bent... dat ze je kunnen discrimineren. En dat het daarom ja, niet gebeurt. Ja, nee, absoluut. Het is ook een klasseverhaal. Als je, als je, uit, als je, je kan in Amsterdam... Kan je, kan je aan de hand, als het gaat om het kiezen van een school... Hè? je kan ja. in Amsterdam kan je op een website gaan uitzoeken... welke school alleen maar autochtonen heeft... Daar sturen alle autochtonen hun kinderen naartoe... zodat die kinderen niet op die school hoeven te zitten met alle getonen, Want alle school, zwarte school, betekent gewoon slechte school. Ja, je houdt is de segregatie in de hand. Je maakt de kloof maar, alleen hoe, hoe maar groter. En dan, en dan de hele tijd maar op de tv zitten zeggen van... we zijn voor integratie. We zijn ervoor dat de kloof tussen armen rek, uh, kleiner wordt. We zijn ervoor dat het Nederland de utopie overmorgen begint. Maar... Alles laat maar, nee, maar door transparantie Bedali, laten zien van... Jongens, maar als je je kinderen gewoon daar wil houden, geen probleem hoor. Kijk eens, hier is de informatie. Nee, maar uh, meneer Bedali, als ik mijn kinderen... Uh, uh, ja, ik woon niet meer in een grote stad hoor. Maar die ga ik niet naar een slechte school sturen. Nou, het is nou eenmaal zo dat uh, het onderwijs op zwarte scholen. Uh, ja. in ieder geval ja. vertraagt. Doordat ja. die mensen geen Nederlands ja, spreken. Ja, die ouders die, uh, die zijn een aantal scholen in Amsterdam. En die ouders die knokken elkaar. De, zeg maar, de witte ja, ouders natuurlijk. knokken elkaar de tent uit. En zijn zo bang dat ze sociaal gestigmatiseerd worden. omdat die kinderen naar een zwarte school gaan dat Ja, dat speelt. Dat, is een dat, speelt. dat speelt. Mensen kijken naar hun buurmannen, kijken naar de status van hun buurman en willen ja, willen ook status hebben. Ja, maar je moet toch gewoon het beste onderwijs, onderwijs voor je kind. Ja, ik wil best onderwijs voor alle kinderen. En ik ja. denk dat, die, dat scholen waar diversiteit is... waar je die mengeling hebt... dat, dat maar, alle kinderen profiteren bij, van het, goed onderwijs. Maar waar het begin van het probleem zit bij het, met het zwart onderwijs... is vaak dat de Nederlandse taal een probleem is. Ja, dat is een hartstikke groot maar, probleem. Maar ik, ik moet dat toch eventjes vragen... hoor. hoe komt het toch dat mensen een kind krijgen in Nederland en dan dat kind niet de Nederlandse taal goed leren. Ja, omdat, het, omdat het in sommige... En, en niet nee, in heel dit... Nederland, want het gaat, het, gaat, het, gaat, het gaat met het onderwijs maar beter. Die... Maar er zijn wijken in Nederland waar kinderen opgroeien... die nooit Nederlands hebben gehoord. Die nooit ABN hebben maar gehoord. Die, maar die ouders doen dan toch iets verkeerd? Die ouders willen misschien wel dat die kinderen naar een witte school gaan... Maar die school is er niet. Die ouders willen misschien wel dat die kinderen nederlands spreken. Ja, maar ja, is, met... is niemand. Maar die bepaalde. hebben het zelf hun best toch ook niet gedaan. Ik zou, als ik in Spanje woon, dan ga ik toch mijn ja, kinderen Spaans je... leren, ja, zodat nou, ja, ze daar een baan ja, ja, kunnen krijgen. Ja, nee, jij -ja, wel. Je hebt die keuze, je hebt die mogelijkheden. Dat is een fantastisch. We toch, dat is het het in Nederland. Je je bent liberaal. Dat betekent al dat je ervan uitgaat dat je een waanzinnige vrijheid hebt en kunt kiezen. Kan je wat vertellen? Deze mensen hebben helemaal niks te kiezen. Helemaal ook, niks. Ook niet of ze de Nederlandse nee, taal goed nee, leren. Nee, eigenlijk, het, het is nog veel teuriger. Dit is een luxe discussie voor ons. Dit is echt, als, als, als je deze discussie daar urgent kunt maken, zijn die mensen binnen een half jaar om. Zitten want, ze hiermee te lullen. Maar, maar is het een luxe met... discussie? Ja, die mensen denken van, joh, geen mensen hebben een uh, stel sokken uh, waar, ik mijn, uh, waar, ik mijn waar ik mijn voeten in kan steken, want ik heb het koud. Dus beweert, en, wie betaalt, ja, maar okay. en wie gaat die schuldenlast en mijn, mijn, mijn dochter heeft met die creditcard. Maar uh, als je van die, die schuldenlast die... af wil, dan moet je toch op een gegeven moment meegaan en dan Nederlandse taal spreken, want dan kan je toch uit die armoedeval ja, trekken. Zou, zou geweldig zijn. Daar ben ik helemaal voor. Maar ik begrijp. Daar ben ik helemaal voor. Maar, maar, begrijp... maar dat komen komen dus een één seconde, komen dus in een nou, paar seconden dan. terecht. Ja. Je je, je, je, ja. je zegt eigenlijk, nou, het is onmogelijk, want ja, die mensen zijn bezig met hun brood op de plank krijgen, die hebben echt geen tijd om de taal te zitten leren, laat staan hun kinderen in de gaten te houden, laat staan al die andere dingen die we, die we beroepen. Dus, de situatie blijft bestaan, er is een achterstand, achterstand ja. blijft, de blijft. Ja. blijft, de boel blijft gesegreerd. Ja. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar je zegt eigenlijk, dat de, moet doorbroken worden door ja. de bevoorrechten en niet door de mensen die het probleem hebben. Nou, Een deel van mij zegt dat, dat, dat, dat, dat je in alle samenlevingen, hoe had je ook je best, zie dus je altijd onder houden die er gewoon nooit uitkomt. Dat, de, we noemen het white trash, black trash. En, en een ander deel van mij zegt, we moeten alles op alles zetten om daar iets aan te veranderen. En we moeten ze misschien dwingen. We moeten ze misschien onder de contrappen En we moeten ze een uh, keuze bieden. Maar een deel van mij is, is, is ook uh, gede, gedesillusioneerd. Ik, ik zie ook de politiek niet uh, doen wat het zou moeten doen... om, om daar verandering in te Wat brengen. zouden ze moeten doen dan? Nou ja, de, de grote stedenproblematiek uh, serieuzer nemen. Die arbeidsmarkt... Uh, in de arbeidsmarkt uh, bedrijven, ondernemingen, dwingen... Om, om, om, om, om, om, om jonge mensen op te nemen, op te leiden, serieus te nemen... Uh, de segregatie op de, op de scholen in de grote steden nog harder aanpakken. Dat Mag ik je wat vertellen? Het he? gaat om... Het, we, hebben, we zitten in een krimpende arbeidsmarkt. Er komen elk, elke, elk jaar honderdduizenden babyboomers bij... die van een pensioen gaan genieten. We hebben iedereen nodig. Maar een, een politica die heel erg voorstander was... om zeg maar, scholen door elkaar heen te laten weven, was Femke Halsema totdat ze fractievoorzitter af was van GroenLinks... toen haalden ze de kindjes van de zwarte school... om op de meest elitaire blanke ja. school van Amsterdam ja. te doen. Kijk, en dat is dus links-Nederland. Ja, nee, ik, ik, ik verwacht dat... Ik, en van rest nederland Ik verwacht het heil ook niet meer van links-Nederland. Nee, maar van wie dan wel? Ja, nee, ik heb totaal, ja, totaal gedesillusioneerd. Ik dus verwacht de... het niet meer. Nee, het gaat ook niet gebeuren. Nee, maar ik bedoel, als het als Nederland die, dat dan nieuw... Als je ergens ja. de luidt het, de het, wat je, wat je het, het, het, het enige wat misschien helpt is de keiharde liberale politiek... van het ligt allemaal bij jullie... Jullie moeten het zelf doen. Ja, maar maar dat durven wij niet in Nederland. Nee. Want wij gaan we toch pappen en nat houden. We gaan toch met subsidies strooien. Niet alleen maar voor, voor, voor, voor, die, voor die arme mensen, maar ook voor het bedrijfsleven. Ook voor al die, al die, uh, al die leuke clubjes nee, die, die, die reizen naar Parijs organiseren. Je voor moet... de plaatselijke rotary. Dus het vaak... wordt toch weer pappen en nat je houden. Je hoort vaak dat ze, dan wordt een vergelijking wordt getrokken, uh, getrokken met Amerika, met New York. Ja, Want daar kan het ook. Nee, daar moet je gewoon zelf je broek op houden. Dus ja, je moet maar nu vrienden. ga je iets krijgen. Nu geest krijgen. In zo'n systeem gedijen migranten veel beter dan autochtonen. Omdat er namelijk sprake is van extreme sociale mobiliteit. Als migranten ergens goed in zijn, is sociale mobiliteit. Want je verlaat niet zomaar je moederland nou, om ergens anders te gaan De, de autochtonen zijn daar uitgemoord. Dat waren de indianen. Ja, nee, maar we, we hebben het even niet over, over, over de tijd voordat, die, voordat we zoiets als democratie hadden... en mensenrechten. Ah, okay. en, en, en nee, Ik denk, stel je en, voor en, om de en, native uh, laat, Dutchman af te maken. Nee, we hebben het over een, een, een, een samenleving waarin je zegt van... level playing field, iedereen heeft de gelijke kansen, geen subsidies en nu rennen. Ja, dan, zie, dan ga je toch zien dat de Turken het veel beter gaan doen... dan de oorspronkelijke bewoners. Want die denken van, hé, hey, we grijpen onze kans. Over tien jaar is deze hele wijk van ons. Nou, wij grijpen de kans ook eventjes naar het nieuws van uh, 1 uur te gaan. We gaan straks door hm. met echte Janne, met uh, Abdo Kader Benali. Want uh, ja, je moet nog even blijven. Ja, ik weet niet of je het vervelend vindt. In ieder geval tot straks. Uh, tot tot, zo, tot na, zo, na 1 uur. Tot wel. Tot waarom dit programma? Ah, oh, weet ik veel. <lacht>